9 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Een groep van enkele honderden illegale migranten heeft vanmiddag het Pantheon in Parijs bestormd en voor een deel bezet gehouden. De illegale wilden niet vertrekken voordat ze een verblijfsvergunning hadden gekregen. Maar de politie heeft ze uit het gebouw verwijderd. De migranten, vooral afkomstig uit West-Afrika, eisten verder betere leefomstandigheden en een gesprek met de Franse premier Philippe. Sommigen noemden zich de zwarte hesjes. Volkskrant-journalist Huib Modderkolk moet ze nog de verschijnen boek over digitale spionage aanpassen. De rechter is het in een kort geding dat de AIVD had aangespannen met de dienst eens dat een bron in gevaar komt doordat een aantal door een aantal passages in het boek. Modderkolk legde een conceptversie van het boek voor aan de AIVD en paste op verzoek al een aantal andere zinnen aan. De passages waar het nu om ging liet hij staan, deels omdat volgens de journalist de geheime operatie waarover hij schrijft al is afgerond. Woningcorporatie Vestia en Deutsche Bank hebben een schikking getroffen... over de schade die is ontstaan door de verkoop van omstreden renteproducten. De bank betaalt 175 miljoen euro aan de woningcorporatie. Vestia kreeg in 2012 grote financiële problemen door de producten. Het bedrijf kocht ze om zich in te dekken tegen rentestijging... maar de rente daalde en Vestia verloor miljarden. Met deze schikking wordt nu een deel van de schade vergoed... die werd geleden op de derivaten van Deutsche Bank... Het geld moet worden gebruikt om de financiële positie... van de woningcorporatie te verbeteren. De finale op Wimbledon gaat voor de derde keer... tussen Roger Federer en Novak Djokovic. Federer en Djokovic staan allebei voor de zesde keer in die finale. De Zwitser Federer versloeg Rafael Nadal met 7-6, 1-6, 6-3 en 6-4. De vorige keren bij een finale, Federer-Djokovic... in 2014 en 2015 was dat, won Djokovic... Het weer. De buien trekken naar het oosten weg. Vannacht kan een misbank ontstaan bij minimaal rond 14 graden. Morgen zon, wolken, een enkele bui en maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Dit is Pien, 7 jaar oud en ernstig ziek. Haar nierziekte beheerst haar leven.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 We hebben je groot geworden, jongen. Jeutje, yes. Mina. Vrijdagavond zie je het in de house. En ja, we zeggen het maar. We gaan gewoon twee uur lang eventjes knallen. Lekker en, ja, knallen. Ja, knallen. Ik denk, dan moeten we toch echt beginnen met Steve Angelo en Late Back Look met B. En ditmaal in de DoD remix. Ja. Jeutje, wat een feest, wat een feest. Hè? Wat een Dat nostalgie. Het, uh, ja, het was even rennen, het was even vliegen. Uh, even ziek geweest. Het kan allemaal tussendoor fietsen. Even opladen. Maar gelukkig, we zijn er weer. Twee uur lang zie je het op je radio. Wat hebben we vanavond allemaal in die show? Natuurlijk, heel veel hete nieuwe muziek. Uh, ja, als we er even niet zijn geweest. Ja, die promos die gaan gewoon door hoor. Die stoppen niet. Het is ja. net een oude dieseltrein. Natuurlijk, de charts. Waar zouden we zijn zonder die oude vertrouwde fijne charts. We gaan even kijken of er wat veranderd is. En dat mag ik toch wel hoop, hoor. Uh, even kijken of ze een beetje onze aanbevelingen hebben gevolgd. De ja, inderdaad. Ja, nieuwtjes, nieuwtjes, nieuwtjes. Het is natuurlijk nu uh, tijd en de uh, hoop mensen zijn uh, lekker met vakantie. Maar die festivals die gaan ook door, dus we gaan toch eens even kijken of er wel wat meer bekend is geworden. Voor nou, richting Amsterdam Dance Event: Een uh, nieuw festivalletje wat uh, nog uh, een paar uh, kaarten heeft laten slingeren. We gaan er gewoon even naar kijken. Je hoort het straks bij de nieuwtjes. En dat tweede uur, ja! Ga er maar vast voor zitten of ga er maar vast voor staan. Verbouw je huiskamer vast, want de dansvloer, hij is gewoon wagenwijd geopend. En ja, wagenrusten, dat zou ik zeggen. Ben je afgelopen weekend nog in het dorp geweest, Dennis? Nee, nee, Kijk. Ja. Het uh, was Dancing in the Streets. Uh. Nee, dat is, de, dat is toch volgende week? Dancing in the Streets. Is het volgende week? Oh. Nou, dat is volgende week. Nou, er was in ieder geval muziek in, de, in het dorp. Dus er werd gedanst in de straten. Ja, oké. Okay, dus ja? de, de Brit okay. is Oké. Uh. De Brit is Ja, wat, wat er al... De, was gewoon aan de linkerkant van de weg. Ja. In plaats van de ieder, rechterkant. Ik zag ja. iedereen tegen het verkeer ja, in. Ja, en dat je dat kon in één nou. keer niet meer met vonden betalen. En ik uh, rijd de zeeweg op. Maar ik zie ineens Brexit staan. Ja... Alsof er dan gelijk hele andere regels gelden. Ja. <laughs> maar er genoeg daarover. Dus binnenkort genoeg weer nieuwe feestjes, festivaletjes. Want volgens mij is er uh, deze... Zondag ook een feestje bij Mango's. We gaan er nog eventjes kijken. Want uh, online oh. is er een uh, Japans sushi met een Japanse partner Ja, aansluiten. daar dus had het... ik al iets van meegekregen. We gaan, we gaan even kijken natuurlijk. Maar zoals eerder gezegd, we hebben ook heel veel nieuwe muziek. Ja, En, en wat heb je nou wat heb je nog meer meegenomen? Uh, ik heb een Jack Wins remix van uh, de nieuwe Ed Sheeran plaat. Beautiful People met Khalid. Ik vond die uh, andere plaat van Ed Sheeran wel ontzettend lekker. Met uh, Justin Bieber. Ja. Ja, vond ik ook. Een leuk, gezellig ik vind, het, ik vind het een leuke plaat. En ja, ik ben er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor, voor deze nieuwe plaat. Dus uh, ja, dan, dan maar uh, even de nieuwe Ed Sheeran en Khalid Beautiful People. En ja, vriend van de show Jack Wint. Hij is voor mij officieel nog niet uit, Dus we knallen maar gewoon eventjes in. New and exclusive here, I see it. Cat and Jack hey, On a Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they're running hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up and they want to know what you're about. Me in the middle with the one I love it. We're just trying to figure everything out. We don't fit in well. We are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah. You So, what you do, what you know. It's beautiful people, alone, alone. So, now We're not still alone. Let's leave the party, beautiful people. Dennis, die nieuwe van Kurt Maastricht en Roland Clark. Lekker hoor. Everywhere is house. Nou ja, house is er zeker hierbij, zie je het? We gaan nooit meer naar house. Nou, dat toch ook wel weer een keertje. Een beetje die, die smoke af en toe liep hoor. Ja, oké. Het is er weer tijd voor de one and only, het nieuwtje van de dag. Wat, he, wat heb jij voor uh, moois uh, meegenomen? Wat, ja, we gaan eventjes kijken naar uh, een grote radiozender, namelijk uh, Radio 538. En als je Radio 58 noemt, noem je nog twintig andere radiozenders tegelijkertijd. Want die zijn wel vertegenwoordigd in Hilversum. De stopt namelijk na jaren met shows van Afrojack en David Ketta. Ja, ze stoppen dus met deze shows. De komende zaterdag heeft de DJ's voor het laatst met de speellijsten te horen in de nacht. Dat heeft de zender deze vrijdag bekendgemaakt. Jack van Afrojack, dat acht jaar te horen was en playlist van Ketta, dat negen jaar op de zender was, werd uitgezonden en moet plaatsmaken voor Armin van Buren. Chesto en Lucas en Zij verhuizen van de vrijdagnacht... naar de zaterdagnacht. Dus ze spelen met uh, deze nieuwe programmering... Uh, gericht in op de behoefte van 58-luisteraars. Al dus, ja, Menno de Boer. Hierdoor is de vrijdagavond en nacht vrij... voor eigen DJs van uh, 58. Vanaf volgende week... Uh, trapt Wietse de Jager het weekend in om 6 uur. Daarna neemt Wessel van Diepen het stokje over... volgens uh, Daniel Lippens... van 11 tot 1 te horen... gevolgd door Mark Labram van 1 tot 4... Ja, muziek wordt hier echt de boventoon. Het weekend van 538 omdra uh, omdraait uh, om muziek. Ja, nogal logisch bij een radiostation. Ja, Mark <laughs> en Daniel blijven uiteraard ook door de week hun eigen programma's presenteren. Ik weet niet of dit een glimmer set is, Den. Ik weet het niet. Als, als ik kijk van, nou ja, ik word hier niet... Uh, ik vind sowieso 538 niet meer het 538 van vroeger. Nee, het is uh, niet meer wat het vroeger was. Het, het is een bij elkaar uh, geraapt uh, rommeltje. Ja. ja kijk, je, je kunt wel overal mensen vandaan kopen met een hoop geld misschien. Maar of dat nou uh, succes is en ook, ja, hun talenten is niet geel mijn smaak. Uh, en daar hoor ik toch wel best wel veel mensen over. Ja. Uh, ik kijk uh, heel simpel naar de ochtendprogrammering. Ik luister er nooit meer naar. Nee. En nog die... Nou, ben ik zelf persoonlijk geen radioluisteraar hoor. Maar dan nou had ik bijvoorbeeld. Uh, ik weet niet of de radiosenders genoemd mogen worden hier ook. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld Slam een tijdje opstaan. En daar was ik ook een tijdje mee gestopt. Omdat ze een, een beetje qua muziek een kant op gingen waar ik niet zo leuk vond. Maar de laatste tijd draaien ze ook veel meer nu uh, house en up tempo, Maar ook gewoon overdag. Ja, klopt. Dat ik echt denk, oké, okay, dit me uh, dit wel. Zeker uh, als je tussen 12 en 1 hoort. Dan hebben ze gewoon, uh, ja. Mix -marathon. Oh, de mixmarathon. De uh, mixmarathon. Ja. Uh, nou, dat hebben ze op vrijdag dan. Uh, maar house in de pauze. En dan gaat het er af en toe best wel stevig aan toe. Ja, ik, dat, ik zat laatst in de auto en dan hoorde ik ineens Aquarius van uh, Party Animals. Nou, mijn volume die stond op... Uh, Gewoon even oldschool. school. Die stond helemaal ja. oud hoor. Is heel wat anders. Uh, en ik denk dat, toch dat de mensen dat willen. Maar ja, zo'n Slim FM, dat huist toch ook in Hilversum? Het zit allemaal naast elkaar. Ah, het, joh. Heeft, het, het heeft allemaal een markt. Handje klap. Maar het is net wat ik zeg al, ja. Wessel van Diepen, die heeft vroeger de Dance Department gedaan. En ja, kijk wat hij kan. Wat hij heeft gedaan in het verleden met uh, alle de Fingerboys uit zijn koker. Ja. Zo, zo zijn er nogal een uh, paar artiesten, denk ik, uh, of alter ego's. Net zoals een chocolate puma dan uh, verschillende namen heeft. Hey, trouwens, even een klacht. Een klacht. Waar is de klok gebleven? Ja, het is toch zomertijd? Het is ja, met we... vakantie. Ja. Oh, nee. <laughs> Ja, heb, je, heb je geen uh, horloge meer? Oh nee, ik heb hier een hele mooie klokje op, uh, okay, op nee, het beeldscherm. Ik, ik wou zeggen, wat dan? Ik, uh, ik vind het weer tijd voor een lekker nummertje. Vind je weer tijd voor een lekker nummertje? Nou, ga jij een lekker nummertje doen? Wat heb je dan meegenomen? Uh, nou, dan nog je, meer? jij was toch altijd... Want ik had het net over David Quetta en... Ja, jij zei... Mart, ik... Martin Solveek, ja. Ja. Maar toen zei... Maar jij vertelde mij laatst. Jax Jones en Martin Solveek, all day and night. Ja, heerlijke plaat. En jij zei tegen mij: daar moet nou eens een hele vette remix van komen. En jij en wou zeggen, die heb ik gemaakt? Nee. Oh, die heb ik bij me. Die heb je bij je. En wie heeft hem dan geremixt? Uh... Nou, uh, onze Swedish House mafia Axel. Wat? Axel, nou, gooi maar in. Ik nou, wil nog graag horen. Ik wil nog graag horen. Ik brengt je echt terug naar 2007 In de house sferen Ik voel me gelijk een paar jaar jonger. Eén. Oh. Twee. Heerlijk. Dit is het. Jouw vrienden van de show. DJ JK. DJ Dion Sydney, Axel in the house. En Jack Jones en Martin Slovee niet te vergeten. Dit is Europe. Zet nog gerust wat harder. Linkerbaan. Gas op die lolly. See it in the house. Soul searcher, uh, feel in love uh, And pray for more love and the mix Ja, uh, klinkt lekker Ja, en er voort natuurlijk die plaat van Jack Jones en Martin Solvay Met present Europe All day and night In de Expo wil je mixen. Oh, ik vind het lekker Dennis uh, Ja, hij gaat, le zie, hij, hij, hij gaat lekker Als dat tweede uur net zo gaat in de mix Hij zit er lekker in dat wou ik net zeggen. En uh, ja, we zijn uh, nu niet alleen op CFM uh, Zandvoort. Nee, we zijn ook op uh, jouw andere zender. Uh, ja. Social Radio. Daar wordt uh, onze CFS sessions van 10 tot 11 gedraaid. Kijk, helemaal live uh, non-stop in de mix. Oké, Ons... Pak maar uit, pak Z maar in. Zandvoort represent. Dat wou ik net zeggen. Hé, hey, en als je even van een feestje houdt, Amsterdam Dance Event. Ja, ze zijn nu ja. al uh, bezig, hè? The place to go. Amsterdam Dance Event maakt namelijk de eerste selectie artiesten bekend. Het Amsterdam Dance Event, oftewel ADE, het grootste clubfestival en de belangrijkste zakelijke conferentie voor elektronische muziek, maakt uh, vandaag de eerste selectie artiesten bekend. Ja, onderin uh, bevinden zich uh, Amelie Lens, uh, Carl Cox, DJ Nobu, Helena Hauf... Identified Patient, Jeff Mills, Martin Garrix, Nastia, New Order, Se uh, Seven Alias, Sophie, Chami. De Black Madonna en Chesso. Ja, of je nou zo trots moet zijn met die Black Madonna? Ik, ik hoor de like, Madonna of zo. Like a prayer. Ja. Nee, voor de mensen die uh, Amsterdam Dance Event uh, nog steeds niet kennen. Ja, de organisatie uh, verwacht uh, tijdens de 24e editie alweer ruim 400.000 bezoekers te verwelkomen. In de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot de belangrijkste globale platform voor elektronische muziek. Het 5000e festival en conferentieprogramma wordt wereldwijd gezien als toonaangevend. MNC naast uh, aan muziek volop aandacht aan andere kunstdisciplines... zoals uh, design, film en fotografie en de laatste technologische en maatschappelijke trends. De organisatie ziet in 2019 een opvallende groei in de aandacht voor duurzaamheid. Nou, uh, het wordt uh, je door je stad geduwd, die duurzaamheid. Ja. Dat, uh, daar niet waar geen groei in. Uh, dat, dat is gewoon uh, meegaan uh, met de stroom. Ja. Dus daar gaan we verder niet over in. Het is tijd voor ander nieuws. Jij hebt een nieuwe plaat meegenomen. Ja. ja. Want uh, als, we, als we het over dat groene geneuzel ja, dan, gaan uh, hebben... Dan, dan uh, ben, ik er met, ben ik er meteen What? klaar. ben ik er meteen klaar mee? Dat wou ik net zeggen. De, de doet er doet maar één plaat toe. En dat is die nieuwe van Tim Deluxe. Oh, kijk je hem nog? Tim Deluxe. kja Sam Obanik. It just won't do. Dat vind ik een mooie aansluiter. Ja, ja het? Het, het doet hem gewoon. Dat wou ik net zeggen. Het moet zo zijn. Dit is de Novak bootleg. Dit is See It. Jouw ecologische voetstempel. Haha, <laughs> op de radio. Tot aan 11 uur. Het hoogste aantal beats per minute. Dat denk ik toch wel dat we dat kunnen zeggen hoor. Met nu Tim luxe. en it Just Won't Do. 6.9 Zie van MJ Cole en Cedric uh, Servais. Uh, Oude klassieker eigenlijk, die uh, Cedric Servais. Ja, ja, ja, Ken, ken je die no nog wel een beetje, Dennis? Ja, uh, ja, ja. Ik heb nog regelmatig platen van hem. Ja, nou, ik heb uh, in geen eeuw eigenlijk uh, een goede plaat van hem gehoord. Ah, jawel. Ja? Pa ja, op Armada heb je regelmatig... Uh, ja, maar echt vroeger kocht ik platen van hem op vinyl. Ja, weet ik. En toen had hij echt de klappers... Toen toe, toe had hij ook, ook zo'n collab met Sharam J. Toen heette ze Charvet. ja. Ja. En, en nu heb ik zoiets van. ja, ja. ja het, het houdt niet over. Over vineel gesproken. Ik heb gehoord dat uh, Ramonski tijdens Dancing on the Street een vinyl set gaat draaien. Daar word ik stil van. Ja. Ik, uh, hij, ik... wil, hij, wil dat, hij zegt of het wordt heel vet, of ik heb mijn USB-stick bij me als backup. Ik, ik denk zelf. Ja, ik weet het US niet. Doe het maar. Ja, kijk. ik En Ramon die staat gewoon lekker te zingen. Ja, ja, weet je. Ik vind, <laughs> het ik vind het schitterend hoor met vinyl ja. draaien. Ik heb daar alleen maar respect voor. Alleen de muziek is een beetje achterhaald. Het is muziek van tien jaar geleden. Dus misschien is, kan het heel leuk zijn. Maar niet te veel denk ik. Je, je moet, je moet een uh, mooie combinatie hebben. De oude ja, klassiekers. En, die, de, nieuwe, je, uh, en de nieuwe shit. Als je kijkt zoals bijvoorbeeld die uh, Tim Deluxe. Als je daar de oude plaat van zou draaien... en je draait er gewoon een hele vette klapper de, de doorheen... ja, dan, dan kun je, kun je weer toch wel wat uh, beuken. Ja. Of je moet natuurlijk je platencollectie hebben bijgehouden. Hè? Want er wordt natuurlijk nog genoeg uitgebracht. Alleen ja, al die bootlegs... Ja. wat wij vaak hebben, of de andere dingen... dat heb je dan toch weer niet. Uh... Ja. En wat tegenwoordig heel erg goed doet is... Uh, ja, wat jij net zei, hè. Oude platen of oude klassiekers... Of recente klassiekers mixen met hitjes van nu. Ja, ja dat, dat zou we ook tevallen, uh, weer kunnen. heb ik een leuke mesje bij me. Heb jij een leuke mesje bij me? Nou, jij, jij begon net... Ja, Little Nas, Old Town Road. Is dat een vette remix? Toen zei ik, ik heb nog een vettere remix. Nou oké, okay, ja, ik, ik, ben, ben, uh, ik ben heel benieuwd. Want ja. ik vind... Uh, als, als je kijkt op uh, de internet... En, en dan kijk je die clip. En die clip vind ik geniaal. Ja, ik vind die plaat ook vet. Die Bro, plaat als, vind als, ik vet. Als en als je, die clip... Die is ja. nog leuker. En Houd, dan moet je, je de extended uh, kijken. Hè? Ja, en wat ik wel mooi vind, het is van Nederlands bodem, hè, die plaat. Is van de Nederlandse bodem? De, Wat zit erachter dan? Nou, een producer, een jongen van 19, uit Purmerend. Die had toen die plaat gemaakt. Had hem te koop gezet op een soort marktplaats voor, uh, DJ, artiesten, voor, ja. voor artiesten. En uh, die Lil Nas heeft uh, die plaat gevonden. Die vond hem zo vet. Die heeft er een plaat op gemaakt. Die heeft hem gekocht van hem. En uh, ja, zo'n nummer 1 hit geworden. Jeetje. Hey, gewoon, je... gewoon een jongen van 19 die op, op zijn slaapkamer even zo'n beat gemaakt voor Old Town Road. En het is in één keer een wereldklapper. Wat een hit, hè? Hoe dingen, ja. hoe dingen kunnen we lopen? Moet mooi zijn, natuurlijk. Ja. Nou, ik zou zeggen draai maar lekker. Dan gaan we even kijken wat er in de chart zometeen staat. Nu eerst Lil Nas en Old Town Road. Heerlijk. Oh, ...de plaatsen binnen zitten. Ja, het is Lil Nas uh, en is, Old Town Road. Want... Het, het is gewoon een mashup, up stoofschotel. Want wat zat er allemaal wel niet in, zeg? Jongen, uh, jongen. Jonge. Nou, Ik hoorde Hit the Road, Jack. Uh, Riverside van Sidney Samson. Ik hoorde een stukje Eric Pritz, Piano. Ja, die was onmiskenbaar. En uh, Jack Beck, Phone Down. Dat moet je. En, en dan door uh, Dus sowieso vijf platen erin. En, ja, ja. Uh, wat, wat we dan maar doen. Uh, die gasten heten de Stickman. Die, die maken zulke vette mashups. Maar echt gewoon drie, vier verschillende platen. Ik heb trouwens voor in uh, Sessions weer een nieuwe mashup. Van uh, Piece of Your Heart. Met uh, Insomnia. I can get no sleep. Ja, heel veel. Zoiets. <laughs> so ja, je, ja, je gaat hem in de set horen. Nou, oké. Okay, ik ben, ik ben uh, heel benieuwd. Maar. Waar ik ook nu benieuwd naar ben, is... Wat staat er in de chart? We pakken hem er eventjes bij. Wat is hot? Wat oh, is Oh, ja, dat, dat is de, de verkeerde schuif. Ja, het is al, altijd leuker als je allemaal uh, gewoon leuke sites open hebt staan... die van zichzelf uit beginnen te, te spelen, hè? Ja, ik nou, denk, ik denk dat de spamfilter nog niet geüpdate is. Nou, nee, de spamfilter is er niet... Nee, als je sites af en toe gebruikt om even nieuwtjes te bekijken, die hebben altijd leuke muziekjes op de achtergrond. Ja. Leuk zo'n uh, player. Maar als je hem dan open hebt staan, dan botst dat nog wel eens een keertje. Maar gelukkig, we zijn helemaal klaar voor. We gaan naar de nummer 10 en daar vinden we niemand minder dan Dario Nunes met Tink. Oh, je yes. houden de kruisjes. Oh, Porno Star Records. Ah. Gelukkig is hij hier bijna uit, wou je zeggen, op nummer 10. Ja. We, gaan, we gaan naar nummer 9, want daar vinden we Antoine Clamaran en de Cube Guys met You Got The Love. tijd wel een uh, hoop uh, platen die gecufferd worden. Ja. Het, het is altijd al... Uh, maar het valt nu op uh, dat... Uh, de ideeën een beetje op zijn, heb ik het idee. Ja. De, de Hoeveelheid platen die worden idee. uitgebracht. Ja. Gewoon te veel platen. Ja, kwantiteit boven kwaliteit. Ja. Gelukkig zijn er ook altijd nog uitzonderingen, hoor. Absoluut, absoluut. Op nummer 8 vinden we Scotty Boy en Luca Debonair... met Manos Paribas. Zoals Luca Debonair bijvoorbeeld. ja Als je ziet wat die allemaal uitbrengt... het dat, dat blijft maar gaan. Alsof Het uh... stopt niet, het is gewoon een machine. Hier, kijk... En de ene is beter dan de ander, maar... hoeveel platen moet je eigenlijk in een maand uitbrengen? Ja. Ik denk dat als je er gewoon eentje per maand uitbrengt... dat het meer dan genoeg ja, of, is. Of hij heeft een vakantieperiode of een, prei, of een periode... dat hij gewoon heel veel platen achter elkaar maakt, bewaart... en dat hij dus gewoon over het jaar verspreid uitbrengt. Dat, dat zou ik doen. Ja. Voor iedereen leuker. Ja. Maar dit is dus Manos Pariva. Op het label Wage's Bottle. Op nummer 7 vinden we Me and My mijn Birds. Op enorme schoens met didn't Time Out. Wat je like Ook een welbekend loopje. Op nummer 6 vinden we daar Pop Your Pussy 2019. De rework van Croatia Squad. Leg die Gameboy nou weg, Dennis. Ik <tie> ben net mijn record Tetris aan het verbreken. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik als dit Ik je horen, deze vind dit wel leuk, hoor. Ja, ja, ja. Ik denk als je deze a cappella hebt, dat het wel gewoon leuk is. Oh maar die kun je makkelijk krijgen, hoor. Ik, ik vind deze vet. Ja. Ik hoop dat deze gaat stijgen. Enorme stoens, onthou hem. Op nummer 5 vinden we daar Aqua bij Antoine Clamaran. Met dancing. Niet weg te rammen, hè? Nee. Maar dat doen wij wel, hoor. Wat ja, doe ik hier. Me and my birds, man. Be alright. Minder. Ik vond die andere beter. Op nummer 3, in de top 3 natuurlijk. Richard Gray en Lisa met Cold Rocker Party. Is die Lisa gestopt met Voltax? Wat zeg jij? Is die Lisa soms gestopt met Voltax? Het is ja. altijd Lisa en Voltax. Ja, Voltax ging een andere weg misschien in. Ja, nou, ja nou, dat Ik weet ik, je niet. Dat gebeurt... zijn de achtergronden die u ja, wilt weten. Maar dat gebeurt vaker hoor met producers duo's. Ja. Je hebt ook Zeko en Torres. Nou, die is nu alleen verder gegaan en die maakt nu veel muziek voor Chesto. Ik vind dit vrolijke muziek hoor, als je dit hoort. Ja. Ik vind dit ook een mooie combinatie hoor, Richard Gray en Elisabeth. Ja, Tactical ja. Tactical records. Van lekkere feel-good muziek. En ja, dat een goede combinatie is. Je vindt ze nog steeds op nummer 2 met... No Diggity. Ook niet weg deze. Mighty Newer uh, No. 1, Superloven, and, and Simeon as Funky People. Go for your funk. funk a funk Uh, funk a but, but... that of the killer, funk I'm the king of all the funky people. I'm the people. I'm the king of all the groovy people. Reggae, funky. Uh, it ain't reggae, but it's groovy. Ja, ik vind ik vind het toch echt wel lekker, hoor. Get, get down that funky sound. Mother recording. Get down totaal, uh, totaal wat anders is dit. Uh, right on, fuck Ik mis alleen één plaat, Dennis, hier zo in die chart. Een, ja. pla een plaat, een jij zegt van... Deze plaat, een klassieke nieuw jasje, helemaal vet. Defected. Defected in de house. Dus ja, dat staat toch wel gerampt voor kwaliteit. Ja. En ik luister, ik heb gewoon gewoon uh, loeihard aangezet. Maar nou maar even gewoon inknallen. Pieter Heller. En Big Love. Wat een klassieker. In de David Penn remix Je hoort hem hierbij zie je het zometeen na het nieuws weer verkeer Van 10 uur alweer The one and only DJ Dion Sidney Een uur non-stop in de mix Met nu Pete Hallers Big Love